Het weer vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden regenen, minimaal rond 3 graden. Morgen regenachtig, maar smiddags ook wat zon en een graad of 6. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu. Nu kamer staan, kamer. Nu kamer, dan kamer. Nu kamer, dan kamer. you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way. That you knew all the words to say. Then you let us slowly move right in. All this time.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 above the crowd can you see this light between us so come on. in the dust, so we should dance like this forever, we're safer on the ground, when a million lives Gaat alweer een hartebreker voorbij. Taiho Cruz featuring Ludacris met Break Your Heart. En daarbij heb ik weer naast mij zitten Robby. En ook weer Kevin. Robby Ronald. Ah, oh, we zitten meer voor je, hè? Jullie zitten voor mij, maar ik heb jullie toch, in mijn idee zitten jullie ook naast mij. Ja, ja nee, dat klopt. We zijn een, beetje... een heel warm gevoel voor jullie altijd. Ik, ik ben het witte engeltje en Kevin is het rode duiveltje. <laughs> dat klopt. Dat klopt, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Oh, Dus dat hoor ik de hele tijd al, weken, al een paar dagen in mijn oor schreeuwen. En ha, en ha, en ha! Of was dat het toch niet, Kev? Wat? Ik snap er helemaal niks meer van. Nee, ik dat komt niet. wel goed. Maar we zijn er weer gezellig weer in Knockout of VM. Op de maandagavond van 9 tot 11 zijn we weer in de Ede te beluisteren. We gaan weer rellen, knallen en doen. Ja? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een small weekend bespreking doen. En onder Patrick Hernandez gaan we even naar de weekend bespreking luisteren. Rob? Ja. Hoe was jouw weekend? Ja, druk. Druk, ik. Ja, ik uh, moet uh, tegenwoordig bij de zaken springen. Dus, uh, ja, je ja. bent uh, backup nou, backup warm ah. man. En uh, ja, dat ging helemaal goed. Het is uh, top. Netjes, netjes. Ja, ja, het, was, uh, ja, het is dood in Zandvoort, uh, vind ja. ik. Winterperiode. Dus, uh, ja, nou, het is alweer bijna Pasen. Dus uh, de Duitsers die komen weer uh, het land in. Weer zien die Duitsers zitten die al met het, het ene Nederland. voetje op de grens van Nederland. En, uh, ja, ze komen echt weer bijna hoor. Het, het zomerseizoen begint weer bijna. Die staan weer ja. in de duikvluchtfase, weet je nog net niet aan die duin rond. weet je? We gaan Ja, weer. Even door. <laughs> het is echt waar. Ze ja. zijn er weer bijna. dus Jezus, is dus, vet deze. Dus uh, gooi je cement erin, is je bunker weer dicht. Yes. Inderdaad. Top. <laughs> dicht op de Nee, het was, uh, was een uh, beetje uh, een Ik heb jou nog gezien rond een uurtje van half vier, vier Ja, maar, uur. maar ik, heb ik heb ook, ik ook gehoord. gehoord. Ja, want maar ik, uh, ik zat in de zaak aan een uh, haakoutje. Een haakoutje? Ja, van een club cola. Ah, precies. Ja, nee, ik uh, liep nog even voorbij. Ik, uh, ja, dat vertel ik zo nog. <laughs> Het was, was wel lachen in principe, dus ja. Ah, fijn. Maar fijn. Ja. Kevin, hoe is jouw weekend? Ja, uh, minder druk. Minder druk Ja. Je? Uh, bro, ik weet het daar allemaal niet Een meer. Een lekker rustweekendje ja, Ja, best wel, ja. Yeah. Dat heb hebben vrijdag ook weer gedaan, ik weet het niet meer. <laughs> ik weet het gewoon niet meer. Ik was, uh, zaterdag was ik moe. Heb ik alleen scouting en toen uh, nog heel even mijn vriendin geweest voor de is niks. En zondag oh, de hele dag met mijn vriendin voor de is helemaal niks. Ik vond het wel relaxed. Lekker rustig, lekker rustig gaan. Kon ik dat ook mee doen. En zo staat me volgende weekend denk ik ook gepland. Top. <laughs> kijk, kijk. Oh nee, dan is uh, raadje, plaatje in uh, café 4. Oh ja, raadje, en, haa, plaatje? Wat denk je? Raadje, haa. plaatje? Nee, dat is niet een fotootje. Nee, dat zijn gewoon echt muziek. Dus dat uh, zat ik eventjes, maar ik doe mee. Dus uh, dat uh, wordt mijn Oh ja, weekend. jij doet mee hè? Ja. Het is za zaterdag, is dat toch? Wat zeg je? Je neemt het dus tegen je CFM op? Ik neem het tegen mijn, uh, mijn collega's op. <laughs> en uh, ik ga ze hard inmaken. Top. Het uh, is zaterdag okay. toch? Ja, zaterdag 29e. Ik weet niet hoe Oh, laat begint, Pascal. Uh, volgens mij 8 uur. 8 uur begin. Of nou, ja, 8 oh. uur in Café 4 oh. raadje, plaatje. Ja. dan hebben wij tot volgende, tot aankomende zaterdag hebben wij om jouw kop vol te stoppen met nog meer muziek. Nou, ik, ik <laughs> weet zo, ik zo. heb uh, mijn wederhelft heb ik bij me. Ah, en die weet Tigo. ook. Ook. <laughs> en mijn andere wederhelft. Mijn zus? Nee. <laughs> mijn vriendin. <laughs> Oh, je die wel. Mee, mee wel. Dus dat lukt allemaal wel. Oh, Oké, okay. kijk, kijk, kijk. Dus ja, kijk. En hoe uh, was jouw weekend hè, Mikey? Hoe was mijn weekend? Uh, ik heb wel een vrij relaxed weekend gehad. Ik ben uh, tot ik ben vrijdag, heb ik mijn laatste avondje bij Café gezellig gedraaid. Oh, was het? Ja, het was gezellig. Ik uh, heb eigenlijk niks te klagen. Maar toevallig, uh, gezellig, gezellig. Mijn, uh, mijn, mijn baas die kreeg ineens last van uh, spontane kookkoorts. Die begon te koken die hele... Die heeft, die heeft uh, met rijst, oh. met kip en allemaal. Echt allemaal op zijn jury naam heeft hij staan koken, dus echt... Ik, ik ben op een gegeven moment, dat ik thuis kwam, ben ik met een, ik met een flesje water naar het toilet toe gegaan... ...want de vlam sloeg uit mijn hol. Dat is echt wel gek, <laughs> dat was niet normaal. <laughs> lijken, ja, en en zaterdag heb ik tot uh, ja, half twee s'nachts ik gewerkt. Ik ben daar nog heel even met een uh, collega van mij... Uh, mijn huis toe gereden, ik heb me daar even omgekleed en toen ben ik, ja, richting huis gegaan. Het is wat allemaal Zaterdag? Spannend. Ja, zaterdag. Je bent toch nog naar een verjaardag geweest? Ik ben niet meer naar een verjaardag geweest. Niet? Hoe kan het dan? Jij hebt me nog uh, om half vier uh, zien lopen. Ja, met Marloes. Half vier. Ja, liep ik, uh, toen liep ik uh, met Marloes liep ik voorbij om een fiets, uh, fiets op te pikken. Ja. Want ik ben ik nog heel even snel naar binnen geweest, maar ik heb voor deze heb ik niks gedaan. Oh. Uh, dus, ja, dat... Je hebt wel heel knus met Marloes uh, terug. Ja, knus. Uh, maar reed, ik wil even, ik heb hem. wat gezocht, want dat, uh, kijk. Raad. Even kijken hoor, wat hebben we. Dit wordt leuk. Moet je wel even die andere uitzetten, Rob. Ja. Um, als het goed is, hebben we nu aan de telefoon uh, mevrouw Van Gompel. Nee, mevrouw Van Gompel. <laughs> ja, mevrouw Van Gompel. <laughs> Hallo? Is daar iemand? Ja, mevrouw Van Gompel. Hallo? Dit is ook geen café 4, hè, nee, Ah. Ja. En uh, we gaan een spelletje doen, hè? Een man. Nee, is er niet, hè? nee, oh, ehm, nee. um, oh, maar de man is werken, hè? Yeah. Oh, <laughs> en ja. waar werkt hij dan? Met de buurvrouw. Oh ja. Ja, Mevrouw Van de heeft u de televisie aanstaan? Ja. Ja. Dan gaan we nu beginnen met. Raadje Plaatja. Ja. <laughs> <laughs> uh, dus dat is in uh, Café 4. Raadje plaatje, in Ra café Raadje Raatje, plaatje. En Kevin, heb je al een beetje een idee uh, <clears throat> hoe het allemaal gaat verlopen die avond? Gaat het allemaal vlekkeloos? Ja, ik. Uh, nou, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het hoorde dat het zo ging, dacht ik, nee. Daarom stond er zo'n groot CFM op. <lacht> dus ik denk dat ik uh, hard uh, onder uh, uh, ja, nederla een uh, Nederlaag tegemoet moet gaan zien. Nou, dan hebben wij nog een uitzending wat te doen, Rob. Ik denk <lacht> dat ik wel een. Uh, Goeie, nee, ik weet het niet. Ik, ik zie het allemaal. Het, het gaat erom dat het een leuke, gezellige avond wordt. Niet om het winnen, het verliezen, maar het wordt gewoon leuk. Hoeveel uit bier je vrouwtje in je andere twee wederhelften? Maar, nou, ik... ik ga niet een bier hoor. <lacht> dat weet ik me 100% cool. zeker. Dan <lacht> nou, eindig je weer met je vriendin. Uh, <lacht> Nou, het gaat goed. Deze uitzending wordt leuk, want we gaan de organisator Resse van de Barbette van aankomende donderdag eventjes bellen. Ook leuk. Ik heb de nummer en ze wilden graag gebeld worden, dus dat gaan we gezellig doen. En we hebben iets nieuws, een nieuw item. Vertel. Nou, dat gaan jullie wel zien. Dat komt wel. Het komt straks. Nieuw item. Ja, wordt leuk. Maar even de eigen Resse. Mag ik de naam weten van Priscilla Klein. Oh, gezellig. Daar zeg ik jou op. Just say yes. Snow Zo so fout, zo so fout. <laughs> patrol, yes. We zijn zo op jullie terug. Voor ja. het raar waar. To you I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't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 was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all Ja, je luistert naar Maroon 5 met Misery. Heerlijke plaat. hit geweest in 2010. Hallo? Ja, jullie zijn er nog. Gezellig hè? Ja, sorry, ik kom op mijn werk. Zitten we de hele dag. Hallo? Hallo? Ook als we moeten altijd de bar bellen als we een bestelling hebben. Hallo? Dus vandaar niet raar opkijken als ik het blijf zeggen, maar. Hallo? Just say hello, die komt er waarschijnlijk ook nog. Weet je hoeveel dingen je kan doen met. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Nou, Moeten we altijd uh, op het uh, theater hè? Met ja en oh, nee. Hallo? Ah, Kun je ja? even beginnen, Mike? Want uh, ik, ik wil ongeduldig. Ja, maar hij, ja, kom, ongeduldig. Nou ja, Mike, kom. Ik heb de uitvinding gevonden, mijn beste dames en heren. Het is natuurlijk weer tijd voor de raar maar waar weetjes. Mobiel mortuarium te huur. De begrafenisondernemer Franca van de Kerkhof. Dat klinkt ook weer heel toepasselijk. 46 jaar introduceert het mobiele mortuarium. Een huisje van 3 meter bij 3... dat in uw tuin uh, en in uw, of op uw terras uh, kunt neerzetten. Veel mensen vinden mortuarium onpersoonlijk... Maar de meesten kijken er ook tegenop om de overledenen de hele dag bij zich in de woonkamer te hebben, legt Franke uit. Ik bied het tussenweg. De familie kan thuis rustig afscheid nemen. Maar de overledene is toch niet overheersend aanwezig. Het mobiele mortuarium is gloednieuw. Vanaf maandag kan het gehuurd worden. Zowel door Nederlanders als door Belgen. Franken zag meteen zag een aantal jaren geleden in Oostenrijk een mobiel kerkje. Handig toch? De, de priester kon overal in dienst houden. Toen kwam ik op het idee om aan klanten een mobiel mortuarium aan te bieden. De overledene kan worden opgebaard in een bepaalde sfeer. Afhankelijk van wat de familie wil. Dus ik ga een ik ga sfeer. Dat weet ik nou al. Ik werk samen met een styliste. Als je bijvoorbeeld een oostensfeer wilt creëren, hangen ze bij passende gordijnen op. Nou, dan Hallo, ik ben Maarten Boer. Dan, dan, dan wil ik... Die zit erbij. Dus dan er komt, dus er komt, dus er komt jonge Jan jonge. de Bouffier, die komt mij een kist inrichten. Nou, helemaal geweldig joh. Nou, ook? Ja, dat is ook een stylist hè. Ja, ook, ook, ook. En uh, ja, nog meer gekke dingen. Het uh, moet allemaal weer uit Amerika komen. Uh, een man uh, klaagt escort aan voor leveren van seks. Nou ja, hoe donker je zijn. Een New Yorkse student klaagt een escortbedrijf in Las Vegas aan omdat de danseres die hij had ingehuurd, seks met hem had. Volgens een goede Amerikaanse traditie eist hij ook nog eens een idiote schadevergoeding. In dit geval 1,8 miljoen dollar. Hubert Blackman uh, huurde tijdens zijn, uh, zijn vakantie een leuke escort uh, in via het bedrijf Las Vegas Exclusive Personals. Hij liet haar voor 155 dollar strippen en een lapdance doen en vervolgens uh, nog eens 200, 120 dollar een sexact uitvoeren. Toch was hij niet helemaal tevreden, want, volgens, uh, want de volgende ochtend belde hij de politie om te klagen dat zijn escort na een half uur al was vertrokken, terwijl hij voor een uur had betaald. Hij had bij het bedrijf, bedrijf geklaagd. Maar krijgt ze geld helaas niet terug. De politie wees hem er feintjes op dat prostitutie verboden is in Las Vegas en dat hij voor het betalen van seks in de gevangenis kan belanden. Duidelijk is dat dus. Dit maakte Blackman een beetje bang en hij besloot in een tegenaanval te gaan door het bedrijf dat hem de danseres had geleverd aan te klagen. Blackman eist dat het bedrijf gesloten wordt en wil ook zijn 275 dollar terug die hij betaald heeft. Daarnaast eist hij een schadevergoeding van 1,8 miljoen dollar voor mentale schade. Ja, rot op zich. <lacht> het adres van de aanklacht gehoord. Toe aan een bedrijf dat danseressen verhuurt. Ze me, zij melden dat de klanten die op zoek zijn naar betaalde seks te horen krijgen dat prostitu prostitu prostitutie prostitutie prostitutie. wat een rot woord. Heb je weer gedronken, Annie? Verboden is in Las Vegas. <laughs> ik vind het, nou, dit vind ik echt wel verschrikkelijk. Je echt, moeten we het hierover hebben? Prostitutie, Ja, kom maar op, Dit is echt, dit is echt verschrikkelijk. Is je toch toch betaalt ernstig. iemand om seks te hebben en dan ga je ook nog iemand aanklagen omdat het slecht is. Dan moet je niet betalen. Nee, dan moet je gewoon een vriendin zoeken. Ja. Of iemand die jouw liefdadigheidsdingetje wil even leveren. Zonder geld. Er is altijd wel een oude oh. overbuurvrouw oh, of Verschrikkelijk. Zo. Of een oude buurvrouw of weet ik veel wat. Ja, dit is, het, is, het, is maar, het is maar beter dat hij daar Mag ik wat zeggen het over meneer... Nee, jij mag gewoon even... Hallo. Over meneer Blackman. Zeg het eens. Gewoon meneer Blackmail eigenlijk gewoon. Get a ja, life. <laughs> ja, ja, echt Ja, echt. Maar dat kan dit niet gebeurt betalen. in Amerika vaak. Je hebt ook uh, bijvoorbeeld een vrouw gehad die ging naar de McDonald's toe. Die had daar een um, kop koffie had ze daar gehaald. En die kop koffie die, uh, die was zo warm, ze liet hem uit haar handen vallen. En uh, toen had ze de McDonald's aangeklaagd voor zo'n ja, slordige 2 miljoen. Omdat er niet op het bekertje stond dat de koffie heet kon zijn. Ja, dat ja, kan natuurlijk. in Amerika. Natuurlijk. Nou, in Amerika kan het allemaal mensen ze winnen. Altijd. Ik, ik ga morgen aan, uh, aanklagen omdat mijn Fikonel te groot was. Nou, dit slaat toch nergens op? <laughs> dat is toch hetzelfde Sjonge, als jonge, jonge, en Fikonel uh, XXL? Op de verpakking moet wel staan dat hij niet in één keer in je mond past. Ja, precies. Of dat je... Uh, dat het, ik weet het niet eens. Maar het, het, het, het irriteert me gewoon. Ja, maar dit is toch Sjonge, hetzelfde verhaal als die man, ook, is ook in Amerika, ook, bij, ook weer bij een McDonalds. Die werkte daar. Die, um, die was continu aan het voorproeven aan het eten. Nee. Hey, en die was te dik geworden. Mag met wat aangekomen. Dat heb jij al een aantal weken terug al bij je ruime ja. Nee, ja, ja, nee, ja. ja nee, ik ja, ja, heb ja. ik toevallig vandaag nog nageluisterd. Denk, dus ik, dus ik, wil ik alsjeblieft, alsjeblieft even, even op, over, ik, ik, ik haal het nog even ik terug. Ik hou niet van over. Een oude koeien. Nee, maar ik, ik haal het <laughs> nog even terug. Want dit, dat is, dit is eigenlijk hetzelfde belang als Het is taai vlees. Hou een goede Ik wou het net zeggen. Ik heb liever nieuwe koeien. Want het is tenminste lekker eten. Dat weet ik nog net zo niet. Nou. Als jij die koe te lang laat liggen. Nou, dan is hij al dood. Dan is ja. hij niet oud. ja. ja zo is het broer. wel. Nee, maar dat is een belachelijk eisen. Oh, hey, heerlijk. Als ik je nu niet wist, dan weet ik. Als ik je nu pas niet wist. Als, als, als ik het Wat? nou dus nu nog niet zou weten. Als, als ik jou nu nog en de, niet en zou weten. En dat wil in de keuken we gaan werken. Dat ik We gaan luisteren Kenan naar Ben Lijf. Sounders <laughs> met If You Don't Know Me By Now. De winnaar van The Voice of Holland samen met Topper zijn broer. Van de week. Understand me like I understand you now, girl. I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come. Children got yours too, just trust in me, like I, like I trust in you, like and as long as we're be together, it should be. En daar zijn we weer. Gezellig, gezellig. Onder de female lovers. Met I love Shit. you females. En daarom gaan we ook een female bellen. Hihi. We gaan uh, Patricia Klein bellen van de Bar Battle. Patricia Klein. Ja, doe dat dan. Hallo. Had je al lang moeten doen? Heb je nog niet gebeld? Hallo. Sorry Rob, je bent er nog steeds. Zo schat. We gaan er gewoon lekker over vallen. Daar was ze al zo bang voor. Dat is leuk. Wij gaan, uh, Patricia Klein gaan we overvallen. De organi organisator. Hoe noem je dat nou? Ja, de organisator van haar eigen Bar Battle. Onze. Uh, ja vrouwelijke concurrenten. Eigenlijk, ja, concurrenten vind ik zo'n naam te zeggen. Hij gaat af. Je mag hem indrukken. Indrukken. Goed zo. Hallo? Hallo? Jij mag het woord doen, hè? Ja, jij bent de woordvoerder hier. Heel homo. Geitje. Ik voel hoe ik homo ben. Ik ben lekker vinden. Hallo? Ik ben Patricia Klein. Patricia Klein, je spreekt met Mike. Hoi. hi Ja, van wat? Van Radio Zandvoort. Jongen, jongen. Gek. Sorry hoor voor de, voor de zomeroverval, maar je spreekt met Radio Zandvoort. Ja. En uh, nou heb ik gehoord dat jij... Welk uh... programma? Godzamer, oh, haar op met Suri Die jongen niet? die snapt het niet hoor, sorry. Nee, nee ik ben net nieuw, <laughs> nou goed. Nee, maar uh, wij hebben ergens tussen neus en lippen gehoord uh, Ja, de tijd iets met de barbettel ja, te maken. Nee, je kan moeilijk met je zo gaan praten. Godzamer, lief, hè. wat een zeikstralen. <laughs> maar tussen neus en lippen, maar. dat is zo fout. Ja, maar dat is gewoon een spreekwoord. Uh. Nou, ga verder met je vrouw, Mike. Sorry op het. Bar Battle, Mike. <laughs> maar we hebben, we hebben zo via via gehoord. Is dat beter jongens? Oh wacht ja, even. Beter. Mike, je moet ook zeggen dat ze nu live is. Ja, je bent nu al gelijk Patrice, live. Ja. Daarom, zijn ze, daarom zijn ze me zo verschrikkelijk aan het sorry. Oh joh. Maakt niet uit. Ah, kijk, daar ben ik heel blij mee. Maar jij... Maar jij, jij hebt euh... natuurlijk zien hangen en die flyers overal door het hele dorp. Mag ja, onder andere. Hangen er flyers en boze door het dorp. <laughs> onder dat is andere, een maar... Uh... Is, ja. <laughs> ja, jij gaat dus jij gaat sowieso jij gaat dus mee naar de Bar Battle. Ja. Vertel, uh, heb, kun je een klein tipje van de sluier voor ons oplichten? Een klein, uh, tipje. klein nou, tipje? We doen met vier vriendinnen mee, met vijf totaal. Gezellig. En uh, ja, we hebben Caribbean Party, Caribbean. Dus, uh, hele lekkere hapjes, hele lekkere shotjes. En een uh, uh, grote loterij met ongeveer 60 prijzen. Zo. Aha. Grote prijzen, mooie prijzen. En uh, de opbrengst van die hele loterij die gaat naar Kika. Aha, ja, kijk netjes. een uh, mooi Braziliaans optreden. Braziliaans optreden. Buikdansen. Ja. Zo'n Braziliaans carnaval. Uh. O, met oh, dat drons. is gaaf. <laughs> dat is gaaf. Heel gaaf. Ja, dat is heel gaaf. Zeker. Mag ik? Uh, ja, ik weet dat ik het eigenlijk niet mag vragen. Hè? Nou, vraag het dan ook niet. Sjoe. Hou je mond nou eens, Wat gezeur van jullie de hele tijd. Ik ah, zet ja. die microfoons gewoon uit straks. Wat is een beetje uh, de, de leeftijdscategorie van jullie team? Gewoon. Alles, Alles natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, die, bedoel van ja. de dames op zich die uh, oh. team. Die meedoen. Ja. Ben je nog vrij gezellig, Mike? Wij zijn uh, tussen 25 en 30. Oh, kijk, kijk. Dus dat zijn in ieder geval gewoon gezellige dames. Ja, zeker weten. Kijk helemaal naar alles, dus ze mee. <laughs> maar hoe zijn jullie zo op het idee gekomen om een Caribbean feest te geven? Ja, gewoon goed nadenken. En toen dachten we: van nee. Hey, Inderdaad. Het is een saaie, kille winter. Laten wij eens een keertje een beetje een zomerfeestje Zomer. Zomers. Ja, helemaal top. Goed hoor. Ja, ja leuk idee. Ja. Maar jullie hebben dus uh, sowieso die, die loterij en uh, ja, gaan jullie zelf ook nog wat leuks doen? Of, uh... Ja, maar daar gaan we natuurlijk niet voor. Nee, nee, dat, dat klopt. Nee. Dat mag nog niet gezegd worden. Maar nee? ik denk, vraag het even. Hebben hè? wij geen primeur? Want ik heb gehoord dat je al bij an twee andere uitzendingen bent geweest van CFM. Dus ik hoop dat je een primeur. <lacht> <lacht> <lacht> ja, dat ja, zal ik niet meer zo snel vergeten, denk ik. Nee. Laten we nee, hopen. Nee. dat komt wel goed. Ik vergeet het namelijk nou niet meer. <laughs> <laughs> Ik heb gezien, in ieder geval aan Fred uh, Spronk, zijn gezicht gezien dat hij jullie niet meer zal vergeten. Nee, maar Fred Spronk vergeet sowieso dat soort dingen niet snel. Ik ook. <laughs> <laughs> ja. oh. Maar hoe lang zijn jullie eigenlijk be uh, ja, bezig geweest om dit helemaal, helemaal ja, uit te werken? Ja, verschrikkelijk lang. Verschrikkelijk lang. Ja, dus we er al een aantal weken lang mee bezig al. Een beetje fulltime baan is het geworden. Ah kijk, dus jullie doen gewoon over een week, over een paar weken doe je het weer ergens anders. Nou, leuk zo. Nee, nee, nee, nee, dat niet. Ik heb, ik heb toevallig ergens om 10 maart of zo heb ik nog ergens een feestje toevallig bij mij thuis. Ja, uh... Nee, sorry, volgeboekt. Nee, jammer weer. <laughs> Oh, goed antwoord. Zeg. Ah, dan, dan, pla dan plan ik gewoon in voor de volgende. Ja. Nee, maar hartstikke leuk. Uh, ik ben wens jou in ieder geval heel veel succes samen met de rest van het, van het team. Ja, komt helemaal goed. En, en waar is het? Uh, een van maken. Waar, ja, waar gaan jullie het doen? Lauro en Hardy. Kijk, Hardy, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Aankomende donderdag in Lauro Hardy. Vanaf 8 uur tot 1. Ja. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Wat weet jij dat zo goed erop? Ach, maar god. Ben ik jij dat Je toevallig? moest eens dus, weten. Ik woon <laughs> me zelfs boven. Oh. Informanten hier, <laughs> jongen, in de zaak. God, samen <laughs> lief hebben. Nou, nog, nogmaals, we wensen je heel veel succes. Maar en, uh, uh, Mike? Ja? Uh, ja? Patricia, heb ja? jij nog verder nog wat te melden? Ook verder nog wat te melden? Ja. Nou, dat jullie gewoon allemaal moeten komen. Kijk. dit mogen jullie niet missen. Heel soms mag je het niet missen. Maar dat zeiden de hockeydames ook. Maar hoe, hoe veel beter dan de nee, hockeydames wij zijn jullie? Dat ze zeker weten. Ja? Ja, man. Nou, dat, dat wil ik dan <laughs> wel eens zien. Kijk, wij, wij zijn er in ieder geval bij donderdag. Ja, ja dat moet normaal hè, dan moeten we weer hey, naar het bier. Je moet niks, je moet niks hè. Jij ja, met je zeuren aan het bier, als je al een fluitje wordt neergezet, begin je al te janken bij wijze Dus nou niet zeuren, Colagai. hé. Nee, Captain Morgan hè, is dat weer jou. Captain Morgan, ja. ja. Met Guus. Goeie, ja, Guus. Nou, ik uh, ga het nu voor de derde en laatste maal zeggen. Heel veel succes toegewenst, wij komen donderdag komen we kijken. En uh, helemaal iedereen helemaal. die op dit moment nu ook meeluistert, kom allemaal kijken, kom allemaal naar Lauren Hardy toe. Donderdag vanaf 8 tot 1 gaan de dames gaan een, gaan echt een geweldig zomersfeest op de kaart zetten. En oh. wij, gaan, wij gaan hopen dat wij jullie inderdaad nooit meer gaan vergeten. <laughs> nee, inderdaad. Nou, ik zie jullie allemaal donderdag okay. Okay, dan. Oké, tot avond verder. Doei. Doei. En ik zit nou, bij Patrice deze. klein. Hey, bij deze. Hallo. Hallo. Hallo. Martin Salvo en Dragonetti. Hello. Hallo. To Tante, Lien. To Lien. Lien. Back to Tante Lien is the baddest bitch you ever seen. Killer a smile, but defy gravity. Lien is strak, mine baka. Lord have mercy, base lief for papa. Tante Lien is a dancing queen. Er zijn geen woorden voor behalve in het Frans misschien. Alle aandacht, dat vindt ze prachtig vriend. Ik zie te staan en ik zeg alleen maar papi Lien. Tante Lien, prachtig prachtig je heerlijk feestbeest Ietsje ouder, maar nog steeds amazing, amazing. Lekker gek, wat else? Beetje crack crack Fan van de jacht, en stiekem ook van Lele Tante Lien, ik word helemaal warm van je 100% bad bitch, niks geen vrouwje Chiquer dan een hele doos champagne Stiekem moet ik een beetje blazen van je Handen in de lucht en Wak het tante, kant in, rok in lean. lean back, oh, hand in de lucht en groet aan je tand. rak tante? tantel, rok in, lean back, oh, hand in de lucht en groet aan je tank, rokent, Tante rok in, tante. Tante lean. Lean. lean back, oh, hand in de lucht en groet aan je tand. Welke tante? Rock en rok lean, leanback, Lean, lean back. Zeg zo. Hou <tot -tante> de hand in mooi en alle lijf, mag je raden. Twee glazen halen. wat is de dood van de man die niet over praten. Niet achter de rug